Dat niet de juiste Wij zitten hier in uh, gezellig weer in Hotel Hoogland. onder de rook van de watertoren. Brandt die weer dan? Nee, nee, nee, nee. maar er zijn een heleboel blusvoertuigen in de buurt. want er is een grote happening op het Badhuisplein. en het is gezellig, dames en heren. Dus uh, heeft u de boodschappen gedaan? ga dan even langs het Badhuisplein. We gaan er straks wat meer over zeggen. We hebben een live uitzending hier vanuit Hotel Hoogland. Yvonne Roosendaal is verantwoordelijk voor de redactie. Pascal van der Beek is verantwoordelijk voor de techniek en alles doet het. Pascal, geweldig. En we hebben een interessant programma, Tom Hendricks. Kan je vertellen wat we het eerste uur allemaal krijgen? Ja, we gaan om te beginnen eventjes met wat jij daarnet al noemde... ...de grote presentatiedag van de Zandvoortse Hulpdiensten. Allemaal in het kader van de Week van de Zee die dit weekend ten einde komt... En Jan-Willem van der Bout van de KNRM komt even langs. De, euh, schipper, zelf, de schipper zelf, ja. De schipper zelf, ja, komt even langs. Om te vertellen wie er allemaal meedoen en wat er allemaal gaat gebeuren en hoe laat en noem maar op allemaal. Ja, dan tegen half elf gaan we even ruim baan maken voor jong theatertalent. Want de jeugd van de toneelvereniging Wim Hildering gaat uh, op 4 juni met de Nico een toneelstuk. Een klucht zelfs uh, op de panken brengen in de krocht. En uh, twee. Uh, Jonge acteurs komen even voorbij om te vertellen wat dat voor stuk dat is. Ja. Ja, en dan een slager als boekenschrijver. Dat is natuurlijk een beetje een vreemde combinatie. Maar Marcel Horneman heeft dat gepresteerd. Hij ergerde zich zo aan het geknoeien met al die barbecues... dat hij heeft daar maar een boek over geschreven. En hij komt vertellen hoe je een lekker vuurtje kan maken. Ja, en dat het vlees ook niet verbrandt. Bijvoorbeeld. En uh, vervolgens, wat krijgen we daarna nog? Om tien over elf... Uh, Komt de wethouder Gert Tonen langs en uh, wij gaan hem eventjes vragen over uh, hoe het nu staat met die vrijwilligersnota die uh, een tijdje geleden is verschenen. En die uh, komende dinsdag, denk ik, in de raad wordt behandeld. Juist. Dan om vijf voor half uh, twaalf gaan we eventjes praten over de grote zomermarkt. Men zegt de grootste zomermarkt van Nederland in Zandvoort. Ja. Dat is ook in het kader van de Week van de Zee en... Uh, uh, Alex Willems er komt voorbij als je even tijd heeft om te vertellen wat er allemaal voor attracties omheen hangen, want dat schijnt een grote kermis te worden. Gezellig. En dan um, het laatste onderwerp om tien over half twaalf gaan we praten over uh, de laatste bijeenkomst van het Alzheimer Café. En dat gaat met name over zang en dans, want met zang en dans schijnen dementerende beter te kunnen worden bereikt. Je moet wel steeds tellen met dans, heb ik geleerd. 1, 2, 3 of ja. 1, 2, 3, 4. Ja, precies. Ja, de passe nou. dobbelen dat kan ik niet zo goed <laughs> uittellen. <maar. laughs> We gaan nieuwsgierig luisteren straks naar Els van Betten. Hoe dat moet, dansen met dementie. Maar nu eerst muziek. Damn, girl. Hey, baby, baby, you're the one I've been fiending for When I'm dreaming, I'm dreaming of you When you're gone, I've been screaming for you So why don't you be my chicken stuff? Take you out to dinner, catch the cooking stuff If you spend time, I'll never get enough Feel yeah, you so fine, make the dark rubber blush Got me looking like a black grape and stuff First time I sing it, you have me gonna uh. crush And if you ever give it to me, give it to me, well You got me so me. Me saying, damn, damn, girl Helaas is onze eerste gast nog niet verschenen, Pieter. Nee, Tom. maar zou die, zou die een, zijn uitgevaren? Daar is ook een reden voor. Want uh, ja, al die voertuigen moeten opgesteld worden. En uh, dat betekent dat ze we wel even bezig zijn. Maar ik neem aan dat de schipper van de redboot zo komt. Maar onze volgende gasten, die zijn ook al binnen. Nee, daar is Jan Willem. Hij is van het Badhuisplein afgesleept. Uh, nou, ga meteen lekker zitten. Transpiratie staat op je hoofd. Vertel eens eventjes. Vorige week uh, zaterdag vertelde Martine al enigszins wat er ging gebeuren. Maar ze hield het nog een beetje vaag. Wat gebeurt er allemaal op dat Badhuisplein? Uh, het is uh, nu een drukte van belang van alle hulpdiensten zijn bezig om een uh, stens en hun waren uit te stallen. Noem er uh, eens een paar. Uh, ik merk dat de brandweer uh, Groots heeft uitgepakt. Meen je dat nou? Ja, er is som staat denk ik een waagpark of tien. Oh. Hebben we er zoveel? Nou, er komt uit Halen met een en ander deze kant op. Dus we zijn erg veilig vandaag. Een zwaar transport? Zwaar transport, ja. Kan dat allemaal over die trottoir gaan waar die parkeergarage onder zit? Als het goed is, heeft de gemeente ook nog een berekening uitgevoerd. tot alles veilig uitgevoerd kan Ja, want anders dan heb je echt geen oefening, maar een praktijkgeval. Dat is toch een praktijkgeval mooi? Hè? Mo mooie met een parkeergarage. Ja, <laughs> hey, maar de brandweer die staat er met groot materiaal. Ja, uh, die uh, pakte even uit met een uh, verbindingswagen, watertransporten en alle uh, wagens, uh, ladderwagens. Uh, die hebben ze reddingbegaan uh, met hun wagenpark en een aantal boten van hun. Ja. Uh, het Rode Kruis, niet te vergeten, die pakt ook uh, aardig groots uit. Ja. Uh, met uh, uh, diverse uh, mensenstands, hun materiaal. De KNRM, uh, onze boot, die yeah. staat nu niet op het Badhuisplein, maar op het strand. Want wij uh, gaan uh, voor de dag varen. En vanmiddag om kwart over drie met een helikopter een oefening uh, doen. glad zeetje. Het is uh, een mooi zeetje en uh, het is uh, mooi weer. Jullie nemen ook gasten mee? Wij nemen ook gasten mee. Ja, als ze donateur zijn natuurlijk. Hè. Of donateur worden. Ja, ze dus moeten het wel worden, anders is het niet meevaren. Nee, dat is uh, correct. En op het uh, Battersplein hebben wij een uh, promawagen en een, uh, een, uh, een, uh, ook een uh, reddingboot, uh, maar een kleinere versie ja. staan. Oké, okay. jullie hebben trouwens druk met varen. Afgelopen dinsdag hebben jullie ook uh, s'avonds de zee zijn je opgegaan. Toen uh, wij, uh, zouden wij tussen de 10 en 20 man van de Lions Club uh, uh, ja, ja. Uh, aanwezig uh, uh, zijn. Uiteindelijk waren er uh, 30 man tussen het uh, oh, dat was volle bak. Nou, we zijn drie keer de zee opgegaan en uh, uh, de mensen hebben genoten. Volgens Ik heb maar. er een paar gesproken, die hadden er net te pak aan. Maar je hebt een paar scherpe bochtjes gemaakt dat ze kwamen zijknat, kwamen ze weer aan de kant. Dat was hun van tevoren ook verteld. Oh. En in het begin hadden ze nog een beetje praatjes voordat ze aan boord slapen. Maar... Ja. Uiteindelijk werden ze iets rustiger, de mannen. Ze vonden het prachtig. Ze hebben volgens mij genoten. Van nou, jong tot oud. Precies. Weer allemaal door natuurs erbij. Wie hey, staat er Jan, nog meer. Jan Willem. Uh, ik heb de indruk dat er meer deelnemers zijn dan vorige keer. Nee. Dat valt op zich wel mee. Uh, de politie uh, staat er ook nog. Uh, de dierenambulance is ook nog aanwezig. Alleen. We willen de hulpverleningsdag eigenlijk. Nog meer. Uh, uh, laten zien wat we allemaal in huis hebben. Mm -hmm. En ook uh, Door. Uh, uh, gezamenlijk oefeningen te doen, gewoon aan de Zandvoortse gemeenschap en de mensen in de omstreken laten zien wat we, wat we kunnen en wat we hebben. Iets met zeehondjes staat er ook? Uh, er staat ook nog een, uh, een stand met, uh, over uh, de zeehonden. Uh, steeds meer zeehonden zie je hier uh, aan de kust uh, verschijnen en die uh, hebben af en toe hulp nodig en uh, die zijn ook aanwezig. Nu staan daar al die auto's en voertuigen en boten staan op het battersplein, volle bak. Maar wat gaat er nog meer gebeuren? Maar er zijn ook demonstraties, neem ik aan. Er zijn uh, diverse demo's worden gegeven. Uh, zo, laten, uh, zo gaan we, als het goed is, op uh, de flat, de rotonde uh, gaat de brandweer iemand afheizen. Gezamenlijk met een ambulance uh, vanaf een balkon. En weet je iemand dat al? Mm. Als het goed is, uh, is de hele flat erop voorbereid. Niet dat ze straks schrikken. En je moet geen hoogtevrees hebben als je naar boven gaat om iemand af te hijsen. Dat lijkt mij een logische zaak. Ja. De trainers, denk ik, goed op bij de brandweer en bij de ambulance. Wat gaan jullie nog meer doen? Uh, het Rode Kruis uh, laat diverse uh, dingen zien van hoe je gewonden uh, uh, helpt, zeg maar, wat erbij komt kijken. Uh, ik denk dat ze ook promoten EHBO. Uh, tot steeds meer mensen gewoon ehbo uh, les volgen en tot ze weten wat ze moeten doen als er iemand gewond is of uh, gereanimeerd moet worden. Mm -hmm. uh, politie laat onder andere zien uh, wat ze uh, doen met uh, wat de bikers, doen, zeg maar. Uh, de fietsers. De fietsers, ja. Yeah. Kijken hoe ze een arrestant uh, netjes met een fiets uh, arresteren of uh, uh, proberen te verwijderen. En uh, uh, wij uh, proberen het uh, op zee uh, te doen. Nog, ligt, uh, staat er nog een oude auto die geknipt wordt? Of, uh... Er staat tevens ook nog een uh, auto. Jouw auto, Pieter? Mijn auto. <laughs> ja, die uh, was uh, netjes uh, naar voren gekomen. Ik heb ze gisteren nog gewassen. Dus, ja, dan, uh... Uh, dan staat hij er heel mooi bij op het bad. Is Mooi. En vanmiddag krijg je netjes in stukjes terug. <laughs> een spektakel. Dat, uh, het wordt een uh, spektakel. Het is heerlijk weer. Dus ik zou zeggen van uh, tussen 11 en 4 uh, kom kijken. Nou was uh, vorige keer dat jullie de open dag hadden, was er ook enorm veel spektakel met een helikopter. Gaat dat nu weer gebeuren? Ja, de helikopter komt uh, vanmiddag om uh, kwart over drie tot kwart voor vier. En dan gaan we uh, zo dicht mogelijk onder het kant. Wat de helikopter uh, ook graag wil, uh, gaan we weer een demo geven met mm. mensen omhoog eisen... Vanaf de boot en uh, weer netjes uh, terug op de boot. Leuk, leuk, spektakel. Dat blijft leuk, ja. Dus echt voor alle zonvoerders gaan nu naar het Bad en blijft de hele dag. Ik zou zeggen, er valt genoeg te zien. Ook voor kinderen nog activiteiten? Voor kinderen die mogen bij de brandweer mogen ze een brandweerslangen uh, ter hand nemen. Ze mogen uh, bij de reddingbrigade aan uh, boord uh, kijken van de boten, bij de KNRM aan boord kijken van de boten. Om mee te varen moet je minimaal 13 jaar zijn bij de KRM. En kunnen zwemmen. Je krijgt in ieder geval een reddingsvesten om. Dus wat dat betreft zorgen dat de mensen weer netjes aan wal komen. Heb jij enig idee hoeveel redders aan de wal jullie vorige keer met de open dag hebben binnengehaald? Met de open dag hebben wij 8 of 10 nieuwe donateurs binnengekregen. Uh, de bezoekers viel dit jaar uh, uh, tegen, mede door het, uh, uh, het weer. Was, uh, het was geen lekker wat, weer hè? Het was nee. uh, niet zo lekker weer, nee. maar we hebben uh, voldoende echte donateurs die graag mee willen varen. Die, uh, die kwamen speciaal nu en die zeiden van vandaag is het uh, tenminste een, een beetje een betere zee voor een, een donateur van de KNRM dan uh, zo'n glad zeetje. <laughs> Nog even voor die KNRM, want <coughs> hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu? Uh, ons station behelst 27 uh, mensen die zorgen voor een uh, continue bezetting tot de altijd Vrijwillig. Uitkomt. We zijn allemaal vrijwilligers die naast onze baan of uh, dat we fitters zijn of met pensioen uh, zorgen dat het uh, station uh, bemand is. Uh, je moet het dus alleen maar hebben van donateurs, legaten en dergelijke. Want het kost goud geld. Het uh, kost goudgeld, uh, uh, maar de KNRM is, uh, bestaat dit jaar 185 jaar en we zijn al 185 jaar in staat om uh, zonder uh, subsidies uh, uh, te zorgen uh, voor een uh, goede veiligheid. Uh, we groeien alleen maar eigenlijk, want uh, de kustwacht wil steeds meer reddingsstations op uh, uh, ook nog dru drukke plaatsen langs de meren en uh, langs de Westerschelde is laatst weer een reddingsstation bijgekomen tussen... ...worden eigenlijk steeds groter qua KNRM. Wat is eigenlijk het motief geweest om ooit te zeggen... ...wij hoeven geen overheidssteun? Uh, zodat de KNRM nog altijd uh, vrij is om uh, te bewegen. Wij vragen ook uh, aan de grendelen uh, geen bijdrage. De grennen krijgen geen nota. En uh, uh, dat is gewoon ooit in de statuten 185 jaar opgenomen. Uh, we redden gratis... En we willen een bepaalde vrijheid hebben van bewegen. En dan moet je niet in de subsidiekring zitten, want dat is aan strenge maar regels gebonden. Ik vind het mooi, maar de veiligheidsrisico's voor jullie zijn er wel. Ja, en die proberen wij zoveel mogelijk in te dammen door mensen goed op te leiden. Goed materiaal, daar investeert de KNRM ook uh, een hoop geld in. En dat uh, komt uh, voort uit de donaties en uh, schenkingen. Tot welke leeftijd mag je de zee op? Als de, redder. Als redder. We hebben een leeftijd van 18 jaar tot en met 55. Ik val af. Ja, maar daarna is nog genoeg te doen. Ja, hè? redder aan de wal. Daar is de helper aan de wal. Helper aan de wal. Uh, dat zijn de mensen die uh, zorgen voor de, uh, een veilig transport. Uh, uh, uh, bemannen van de uh, kusthulpverleningstruc. En eventueel zorgen hand te helpen in het uh, boothuis. En elke maandagavond komen jullie bij elkaar in het boothuis? We hebben minimaal iedere maandagavond een bemanningsavond uh, en uh, één keer in de veertien dagen op de zaterdag oefenen. En dan uh, nog wel eens activiteiten in de rest van de week. Uh, nu hebben jullie afgelopen dinsdagavond ook met de wipperauto over het strand gereden. Gebruiken die auto nog wel eens om te wipperen? Uh, wipper is uh, helaas afgeschaft. Uh, uh, niet meer schieten uh, met een pijl? Nee, dat uh, is, uh, vindt de kamer het hoofdkantoor deels achterhaald. omdat uh, die grote uh, uh, uh, nou, coasters uh, zeg maar niet meer stranden op het uh, strand. En, uh, Jammer, want. En uh, veiligere manieren en snellere manieren zijn om mensen van boord af te halen. Jammer, want het is wel spectaculair. Ja, uh, uh, pijl afschieten. En... Het is en blijft altijd. Uh, was het altijd leuk en het uh, was ook goed voor de, de teamspirit. Ja. Yeah. Maar dat bestaat niet meer. Helaas uh, is het uh, bij ons station uh, Jammer, en bij andere stations uh, weggenomen. Dus geen wippers meer. Ja, er zijn wel niet... wippers, maar niet die. <laughs> <laughs> <laughs> nou, um, jij gaat weer terug naar je boot, de bemanning. Ja. Je gaat varen, ga je zelf varen vanmiddag? Ik ga, vandaag? Ik ga vanmiddag uh, varen. Vanmorgen doet uh, uh, Harry Vaas het nog. Die in het laatste jaar uh, nog uh, even met de mensen mag varen. Mm -hmm. Hij staat er ook bij met de oliebollen. Hij staat dit jaar niet bij, bij de Ouderbom. Oh. Want uh, wij richten ons maar op één goed ding okay. deze dag en dat is de camera. Jan wil hem erg veel succes. En, uh, tot de laat, laat duurt dat eigenlijk? Tot 4 uh, uur. Van 11 tot 4. Mm -hmm. En doen ze allemaal de groeten en wensen ze allemaal veel succes en dat er maar erg veel donateurs mogen komen. En bezoekers voor de andere hulpvaart. Uiteraard. En, precies. Want we doen het samen. Ja. Daarom. Dat is ons motto. Veel succes. Dankjewel. Hendricks, heb jij ooit toneel gespeeld? Elke dag. Ik bedoel, heb jij op het podium gestaan, op de planken? Ja. Heb je wel eens gehoord van tevoren gehad? Ja. En, hoe ben je eroverheen gekomen? Gewoon niet meer aan denken. Tegenover ons zitten twee jongelui. Van de jeugdgroep van Wim Hildering. En dan praat ik met uh, Esther Dowdy en Niels Verbrugge. Want die... Uh, die zijn maanden bezig geweest met het repeteren van een toneelstuk. En niet zomaar een toneelstuk, een blijspel, een klucht. In drie bedrijven geschreven door Jan Tol en Astrid Mais. En het heet Pak de koffer maar weer uit, schat. Pieter, die gasten komen om te vertellen, niet jij. Nee, maar ik wil wel weten, hoe lang zijn u bezig geweest met de repetitie? Uh, vanaf februari. U hoort Niels. Weer... Vanaf februari. Ja, vanaf februari. Hij viel het een beetje mee? Ja, het viel heel erg mee. Want dan heb je, krijg je zo'n boekje in je handen en dan moet je uit je hoofd gaan leren. Ja, nou ja, eerst oefen je een beetje met boekje. En uh, langzamerhand ga je je tekst kennen. En dan uh, zonder boekje. En dat zijn lappen tekst? Ja, dat is heel veel tekst. Dat hangt van je rol af natuurlijk. Ja, maar ik, ik, ik ken een klein beetje die rol, maar dat zijn lappe tekst. Esther, jouw rol is ook behoorlijk. Nou, dat valt wel mee hoor. Oh. De tekst zat er snel in, dus... Uh... Lekker. En dan moet je met attributen gaan spelen? Ja. En valt dat mee? Nou, dat, dat maakt het wel makkelijker. Ja. ja. Hoezo? Ja, als je niks in je hand hebt of niks zeg maar, erbij hebt... Dan, dan weet je niet waar je je handen moet laten. Nee, daarom. Ja, ja. En nu uh, heb je echt wat te doen. En ja. dan lijkt het ook wat echter. Hoe lang zijn jullie eigenlijk al lid van uh, Wim Hiltering? Uh, dit is ons eerste jaar. Maar ik was wel donateur al, dus uh, ik kende het wel. Dus, ja. Zit het in de familie? Ja, mijn ouders die kan, kan wat kijken. Dus, uh, maar ze, ken het van. ze zijn geen lid van. Uh, van nee, ze hebben nooit meegespeeld. Nee. Nooit meegespeeld. Nee. Nee. Dus. Uh, jullie zijn uh, natuurtalenten. Nou ja. ja. Kan je wel zeggen. Ja, kan ja. je wel zeggen. Uh, en Esther, uh, dan heb je zo'n boekje en je moet uh, elke week naar de repetities toe. Uh, wie is de regisseur? Het uh, Franse. En? Hij nou, is een topregisseur. Ja. ja. Geen, st geen strenge man? Hij is wel streng, maar dat is, uh, is wel goed. Maar rechtvaardig. Ja. Um, de uitvoering, beste mensen, die is? 4 juni. Dat is vrijdag. Ja. En waar? In de krocht. Ja. En om uh, half acht zijn de deuren open en om kwart over acht beginnen we. Hoeveel, okay. hoeveel kaarten zijn er al verkocht? Uh, de kaartjes kun je aan de deur kopen. Ja. Er is geen voorverkoop? Nee. nee. Is, uh, aan de deur. Ja. Maar ik, voor ik, ons. ik heb begrepen dat er al heel wat kaartjes verkocht zijn. Dus uh, wil je komen, moet je er echt snel bij zijn. Ja, je moet ja. wel uh, een beetje vroeg aanwezig zijn. Ja. Hebben jullie uh, al jullie uh, kennissen en uh, vrienden uh, ja. geanimeerd? Ja. Ja. ja. Dus het kan wel volle bak, volle bak worden. Denk het wel. Denk het ook. Ja. Dan gaan we even over de inhoud praten. Ik zei net al, uh, ik, ik heb gelezen, pak de koffer nu maar weer uit. Of pak de koffer maar weer uit, schat. Waar gaat het over? Het gaat over uh, een man die met zijn uh, vriendin... In uh, een hotel verblijft. En hij komt erachter dat zijn vrouw daar ook verblijft. En dan uh, wil hij vertrekken. Maar het noodlot dwingt hem toch om te blijven. En uh, ja, Zo. dan uh, gebeurt het er allemaal. Welk noodlot? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat uh, <lacht> moet u maar komen kijken vrijdag. <lacht> maar ga eens verder. Wat gebeurt er nog meer allemaal in dat hotel? Uh, je hebt de uh, bekvechtende personeel. En de gezusters Verhoeven. Dat zeg me niets, gezusters verhoeven. Dat zijn uh, drie zussen, drie ja. oudere vrouwen. En, uh, oude vrijsters. Ja. Drie ja, oudere oude vrouwen. Oh, wacht even. Drie, ou <laughs> drie oudere vrouwen. Uh, ik ga niet jullie leeftijd verkloppen, maar ik heb begrepen dat de, de spelers tussen de 12 en 17 jaar zijn. Zij spelen oude vrouwen. Oh, ze spelen oude vrouwen. Ja. Is dat niet moeilijk met grimeren en dergelijke? Ik heb uh, geen idee, daar heb ik geen verstand van. Oh, dus, uh, dat moet nog esten. gebeuren. Ben jij, een, nee, jij bent niet een van die oude nee. vrouwen. Maar is dat wel makkelijk om de, de jonge lui van 12, 13, 14 jaar om te toveren in drie oude vrouwen? Nou, kleding doet wel een hoop. En, ja. ja, de make-up en de griem. Oké, okay. ga eens verder. Uh, dus hoe gaat het verder een het stuk? Uh, nou, ja, dan zijn er dus die zusters Verhoeven, een ja. dubbelganger. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Kunstenares. Ja, naar kunstenares. Ja, wat doet de kunstenares kijken. opeens in het hotel? Die. Uh, ja, wat doe jij in het hotel? <laughs> ik kom net terug van vakantie en ik uh, kom de buurt even gedag zeggen daar. Oh, je woont daar in de buurt? Ik woon in het uh, dorp daar in de ja, buurt. Ja, ja, ja. En wat gebeurt er dan? Lijkt het dorp een beetje op Zandvoort? Of uh, is het een. Uh... Ja, ik, ja, eigenlijk wel een beetje. <laughs> ja. En Esther, ik heb begrepen dat jij uh, samen met. Uh, uh, met Niels iets hebt in het stuk of niet? Nee, dat ben ik niet. Oh, dat ben je niet? Nee, we zijn alleen oh? goede vrienden. Oh, goede vrienden? Ja, dus wij okay. kennen ze van elkaar. Goed zo. Eh, eh, als we kijken naar alle spelers, uh, jullie kenden elkaar een half jaar geleden niet? Nee. Nee, een paar wel, maar de meeste niet. En dan kon je opeens in zo'n groep met vijftien eh, jongelui, om het zo maar te zeggen, en dan? En dan ga je eerst een beetje aan elkaar wennen en oefeningen doen met elkaar, spelletjes met elkaar. Wat voor oefeningen doe je dan? Uh, ja, Wat voor oefeningen hebben we gedaan? Vertrouwensspelletjes, ja, dat je elkaar leert vertrouwen. Ja. ja. Zoals, dat, uh, hoe doe je dat dan? Uh, dat je met je ogen dicht uh, naar de groep toe moet rennen en dat je erop moet vertrouwen dat ze je opvangen. Uh -huh. ja, gewoon overgeven aan de groep. Ja, gewoon echt uh, ja, leren vertrouwen. Ook spraaktechniek? Ook, Ook en uh, emoties ja. en... Uh, ja. Al die dingen die erbij komen kijken natuurlijk. Ja. Hoe vinden jullie het eigenlijk? Is het iets om te zeggen van nou dit wordt echt mijn hobby? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, het is echt heel leuk. En jij? Ja, bij jou Niels? Ja, bij mij ook. Ik wil het al heel lang. Dus uh, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Nou, zijn, de Wilmer Hildering is erom bekend dat ze elk jaar wel iemand afleveren op de toneelschool in Amsterdam. Ik heb begrepen dat uh, dit jaar ook weer iemand naar de toneelschool gaat. Dus we uh, zijn een goede leveren. We zijn een goede leverancier van, uh, van leerlingen die naartoe gaan. Ja, dat, dat is het afgelopen jaren is dat gebeurd. Dat, uh, oh, daar dus... krijg ik niet van op de hoogte. Nee, ik ook niet. Ja, ik weet het wel. <laughs> maar er gaat er nu weer eentje in september beginnen op de Toneelschool. Wie? Wie dan? Die uit... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Heinz Rama zit erachter, jij zit in het bestuur. Ja, ik vraag me wel nou, Kevin, heeft, natuurlijk... Kevin, Kevin die heeft het net gedaan. Ah, ja. je, je bent niet te verstaande zo, heen. Filmacademie gaat Kevin doen, maar die zat ook op toneelschool. We hadden daarvoor natuurlijk Zakaria, die op de, op de, de school zat in Amsterdam. Daarvoor hadden we Bobby Smit. En Ik heb begrepen dat er nu weer iemand naartoe gaat. Dus we zijn een goede hofleverancier. Maar natuurlijk een van de regisseurs van die school in Amsterdam, woont hier in Zondvoort, Sonja, die kennen jullie ook. Ja, die kennen wij. Ja. Nou, en die uh, zoekt ze al uit en die zegt, jij moet naar onze school komen in Amsterdam. Dus let goed op Sonja, want die selecteert al uh, jeugdige toneelspelers. Ja, Tom, ik vertel maar eventjes wat. Ja, Sonja Reinders. Oké. Okay. Goed. Um, aanstaande vrijdag. Kwart over acht begint het. Half acht gaat de zaal open. Toegangsprijs is 5 euro. 14 jonge toneelspelers, mannen en vrouwen. Ik vind het zo bijzonder dat er ook jongens bij zijn. Want vaak zie je dat het veelal meisjes zijn. Die zijn brutaler, hè? die durven meer. Ja, en die jongen denken, flauwekul, moet ik op de planken gaan staan? Maar ik zie dat er een heleboel jongens bij zijn. Ja, dat klopt. Het is toch leuk? Ja, hartstikke leuk. Voor mij ook. Ja, precies. Je bent niet alleen. Je bent nee. met een aantal jongens. Ik zie bijvoorbeeld uh, dat, dat hier Jordi Kreuger op staat. Ja, dat klopt. Nou, die is 12, 13? Ja, 13. 13, gevoel. Kijk, als dit de toekomst straks is van Wim Hildering, dan kunnen al die oudjes. die mogen met pensioen. die mogen met pensioen en dan ja. nemen jullie het over. Want achter jullie zit Heijn Schrama. Heinz Schrama is ooit begonnen, ook als jeugdlid, toen was hij 13 jaar. En nu zit hij in het bestuur. En hij speelt elke toneelstuk, speelt hij altijd mee. Ja. En met veel plezier. Ja. Dus dat betekent toch dat de toekomst bij jullie ligt. En wellicht zien we je ooit nog een keer terug voor de televisie bij goede tijden, slechte tijden of wat dan ook. Nee, we houden het wel op niveau, over, Pieter. Nou, dat kan ook. Dat kan ook. Um, ik vind het geweldig dat vrijdag en jullie daar op die planken staan. Nu al een beetje plankenkoers? Nee. Nee. Daar mag je last van. Nee. Is dat niet nodig? Nee. Nee. nee. Je kent je tekst, dus. dus ja, waar, heb je, waar moet je zorgen om maken? Kan je dus nu uit je hoofd even een paar regels zeggen van die tekst? Nou, dat is moeilijk. Dan moet je eerst een aangever hebben, zodat hij weer verder kan gaan. Tom, dat is, dat is niet mogelijk. Nee, dat moet, dat moet je niet vragen. En dat is ook geheim. Want dan gaat hij net toevallig de clue gaat hij vertellen. Nee. nee, dat doe ik niet. Nee precies uh, Jongens jullie hebben een volle zaal Vrijdag, Spreek duidelijk hard, goed gearticuleerd Dat mijn oma op de achterste ken, rij Het kan verstaan Ik ken iemand die uh, bij Wim Hildering uh, Speelt en die af en toe Het hele gezelschap in de war brengt Door een heel andere tekst te gaan uh, vertellen Ken jij nee, die ook? Nee die ken ik niet <laughs> nee. ooit, ooit dat ik toneel speelde Hield ik me altijd aan mijn rol Zin voor zin Ja ja ja. Ik heb nooit wanhoop in de ogen van mijn tegenspelers gezien. Integendeel, ze hadden volledig vertrouwen in me. Dus uh, jongens, hou je aan je tekst en ga niet chargeren. Okay. Veel dank plezier. We we dank u wel. En veel plezier aanstaande vrijdag voor een volle bak. Ja, dank u wel. Dank u wel. saw you late last night, but it was just a flash of We zitten aan tafel. Tom, uh, het wordt de tijd van de barbecue. Dat is om een bak en die vul je met kolen en hout, een houtskool oh. en dergelijke. En dan gooi je er een scheut terpentine overheen. <laughs> en dan ben je half verbrand. Van die aanmaakblokjes. En ik, ik heb, heb geen het, ja. geduld om te wachten tot alles in as is. Dus ik donder meteen mijn vlees erop. Dat zal je lekker eten. En zwart verbrond, is dat kankerverwekkend vraag ik. Als dat vlees zwart is, is dat... We zitten aan tafel met uh, Marcel Hoorneman van de slagerij van de Kocht. <laughs> Ik denk dat hij tranen in zijn ogen krijgt. En... En Marcel die is uh, eigenlijk een beetje kwaad op mensen die zijn vlees verpesten. Ja, Daar je komt het opnieuw. Wil je in, in de microfoon praten? <laughs> ja, tuurlijk. Want dat is mijn ervaring. Ik heb geen geduld. Ja, dan moet je gewoon niet gaan barbecuen want uh, dan kom je er niet, hè. Maar hoe lang duurt zoiets voordat je dat vlees er eigenlijk op kan leggen? <laughs> nou, je moet, uh, als je met houtkool aan de gang gaat, dan moet je dat ding gewoon lekker even een uur, anderhalf uur van tevoren... Moet Zo je... lang? Ja, gewoon, ja, maar dan hoef je niet bij te blijven staan. Dus steekt oh. hem lekker aan. En niet met terpentine, want dan rij je over die uh, giftige dingen. En plus, het is niet lekker voor je vlees natuurlijk ook. Het nou, Vergeet... is dus ook niet, nee. Geef, even, geef nou even een tip. Voordat we over je boek beginnen, hoe steek ik een barbecue aan? Nou, We gaan ervan vanuit dat het houtskoolbarbecue is en geen gasbarbecue, want gasbarbecue is natuurlijk heel makkelijk. Dus houtskool, houtskool, houtskool. Nou, gewoon lekker een flinke laag biquette, een paar aanmaakblokjes. Milieuvriendelijk is nog het mooist natuurlijk, dat zijn die bruine blokjes. Alleen ja, de witte die die zijn doen, niet zo milieuvriendelijk, die doen maar die branden beter. drie keer beter. Die doen beter ja. ja, helaas. Uh, en daarover een laag houtskool. Dat steek je gewoon aan bij de aanmaakbokjes. gaat langzaam. Het verspreidt zich. Laat maar lekker aangaan. En uh, dan wacht je gewoon anderhalf uur. Even kijken of die wel uh, aangaat. En uh, overal goed verdeeld is. Nou ja, dan wacht je gewoon een uur, anderhalf uur. Is het, het, het, niet, het, is het dan niet afgebrand? Nee, gebrand, en... Tot het lekker aan het smeulen is. Mooie kooltjes aan het gloeien zijn. En dan ga je barbecueën. Dan heb je ook niet van die verbrande dingen. Oké. Okay, maar nog... goed... Uh, je hebt het over houtskool. Maakt het wat uit of je het nou met houtskool of met gas doet? Qua smaak. Smaak wel, ja. ja, ja. Wat is beter? Nou, wat is beter, wat is beter, wat is lekkerder? Ja, het gaat om lekkerder. Ja, nou oké, okay. ja. dan, dan is het lekker op een houtskool barbecue. Want dan krijg je die authentieke houtskool smaken aan je vlees. En dat is lekker. Althans, voor de echte liefhebber is dat lekker. Nou zie ik het, zie ik het ook wel dat mensen het met houtsplinters doen. Ja, dat is meer om... Uh... Uh, sorry, dat is meer om uh, die rooksmaak te ontwikkelen. Ja. Ja. Als je wil gaan roken in een houtskool barbecue, nou ja, dan laat je gewoon een stukje vrij zeg maar, in het midden. En daaromheen leg je die kooltjes. In de bakje dan leg je gewoon lekker houtsnippers. Ja. Die besprenkel je. Die laat je eerst even lekker weken mm -hmm. tot ze een beetje goed vochtig zijn. En dat kan je gewoon uh, in water doen, maar je kan het ook natuurlijk uh, in de wijn of uh, in de bouillon of wat je ook wil. Om een specifieke smaak eraan te krijgen. En dat leg je in het midden. En daaromheen die kooltjes en zo. Nou ja, en dan krijg je inderdaad, en dat is het mooiste dan natuurlijk met een gesloten barbecue. Dus als je er een koepel eroverheen trekt, dan krijg je een soort overeffect. Uh, en die geur die komt door je uh, komt aan je vlees dan. Ja. Maar is het nou inderdaad zo erg gesteld met de mensen die uh, barbecue Ik geef mij maar als voorbeeld hoor. Kijk, ik heb gewoon geen geduld. Ik steek dat ding aan. En ja, maar af, af, af, afgezien van geduld. Maar dan, dan moet je het later doen. En gewoon in een hoekje gaan zitten. Lekker glas erbij. En gewoon rustig zitten. Dat is het beste. Dan. Ja, dat is het beste dan dat denk ik. Ja. Ik ben geen En dan voorbeeld. alleen maar genieten van wat er op je bord komt. Maar ja. nou, kan ik me zo voorstellen Marcel dat jij s'avonds met mooi weer door het dorp loopt. Om te kijken of mensen wel goed barbecueën. Nee, nee hoor. Ga ik zelf lekker zitten barbecueën. <laughs> maar hoe weet jij dan dat er zo geknoeid wordt? Uh, ja, dat hoor je wel. Hmm. Gewoon. Ja, van mij. Zo bijvoorbeeld. En dat soort verhalen. Ja, nou, ook nog steeds mensen in de winkel. Van, uh, ja, het barbecue is niks voor mij. Maar als ik het doe, dan doe ik het bij mijn zoon of bij uh, die en die. Dan, uh, maar bij mij gaat het altijd fout. Het is allemaal zwart, het is allemaal verbrand. Uh, ik vind er geen moer aan, aan dat barbecue. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het is inderdaad zwart. Ja, maar dat is niet goed. Dat hoeft nee. helemaal niet. Hoe, hoe doe je dat dan? Want je komt bij jou de mooiste stukken vlees. Ja. Nou, ik heb anderhalf uur geduld. Uh, ik heb die fles wijn inmiddels op. Ja. En vervolgens uh, ga ik dat stukje vlees erop leggen? Maar dan moet ik nee, erbij blijven? Dat laat je dan doen. hoor. Ja, okay. Maar dan? Jij, jij valt in slaap naar die fles wijn. En uh, dan verkoopt je vlees. dan? Als het vuur op zijn is, dan doe je eerst de stukken vlees die snel klaar moeten zijn. Het liefst uh, die ook nog een beetje Ho rood roze hoe, mogen blijven. Hoe, hoe weet ik dat? Zeg je dat erbij? Dat is in het eerste stadium. Dus uh, op een gegeven moment ga je barbecuen, dan ja. is het vuur nog steeds op zijn heetst. En ja. dan ga je een steek erop gooien, of een uh, kalfsripaatje, of een kalfsantreco, een lamskoteletje. Alles wat een beetje goed hitte moet hebben. Dat ga je er als eerste op doen. Maar nogmaals, hoe weet ik wat hitte moet hebben? Staat het in je boek? Uh, nee, maar dat is ook een beetje keukenervaring, zoals je het in de pan zou doen. Okay. Dan weet je ook dat een biefstuk dichtgeschroeid moet worden, en dan zit een lapje dat het op een laag beetje gaat, toch? Ja. Ja. ja. ja ga verder. Uh, geef het de tijd ook. Dus ja. ga niet gelijk na twee seconden aan dat biefstukje zitten trekken van hij zit vast. Nee, laat hem eventjes liggen. Hij laat vanzelf los. Op een gegeven moment, als hij genoeg hitte krijgt, dan komt hij vanzelf los van dat rooster en dan draai je hem om. Ja, maar dat rooster moet je eerst in olie, hè? Het is wel lekker als je dat eventjes een klein beetje invet met een beetje olijfolie of zo. Ja. ja. En dan uh, gooi je je steek erop. Nou, laat je even liggen. Dan, uh, nou, een klein minuutje zeg maar, ga je eens kijken. Van, uh, voorzichtig, niet met een vork erin, maar met zo'n uh, met een tang of zo. Probeer je even te kijken of hij al loslaat. wil nog niet loslaten, laat hem nog heel even liggen. Dan draai je hem vervolgens om, kijk je of hij mooi uh, gekleurd is aan de andere kant. Lijm daar ook weer een uh, klein minuutje liggen. Nou, snotarij, het ligt een beetje aan uh, hoe dik ze zijn natuurlijk. Want uh, heb je een dikke steek dan moet hij wat langer dan uh, een wat dunnere steek. Maar nooit inprikken. Niet inprikken. dan lopen die sappen eruit en dan zit je een droge steek te eten. Ja, dat is een ja, ja, zonde. En bovendien kan je dan vlammen. Ook oh, dat nog? Ja, ja. heel goed. Kijk, jij bent een eigen is hoor. Nee, op afstand hè. Ja. <laughs> en dan? En dan. Maar Wat kan je allemaal op zo'n barbecue gooien? Wat zie je? Ik zie een bak saté erop gooien en dergelijke. Je, je kan er in principe bijna alles op gooien. Visvlees, groentes. Uh... Uh, ik heb ook lekkere desserts uh, voor, uh, in mijn boek geschreven, Ja, daar, hoe da, simpel da, dat is. is da, daar gaan we nou eens simpel. even over dat boek beginnen, want je ziet hier zit een absolute amateur tegenover je. Ja. Uh, en zo zijn er een heleboel, denk ik, want ik ben niet alleen. En dat heeft jou geschokt en daarom heb je een boek geschreven. Ja, ja samen met uh, een vriend uit het vak uh, zijn we uh, bij elkaar gekomen van joh, kunnen we daar niet eens wat aan gaan doen. En, uh, ja. Die heeft grotendeels ook voor mij geschreven. Dus samen, wel de tekst, alles en al doorgenomen. En uh, die heeft ook de fotografie voor me gedaan. En uh, zo is dat boek eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Maar bestond er al niet zoiets? Zo'n barbecue-boek? Oh, er zullen wel meerdere barbecue-boeken zijn, maar ik vond het leuk om zelf eentje ja, ja, uit te leggen. Nee, ja, nee, ik vraag het maar even. Ja. Dus, uh... Nee, het basis van de barbecue-boekjes. Maar ik denk. Niet met zoveel tips en dergelijke erin. Ook van uh, de barbecues omschrijven, hoe je met de barbecues omgaat ook. Dat staat er ook allemaal in. Er staan er heel veel recepten in, hè? Ja. Heb je die allemaal zelf uitgeprobeerd? Uh, ja. Of zijn die zo, zo. gewoon, nou, gewoon nou, bedacht vanaf nou, het bureau? Ja, ik denk dat ik 90% ook allemaal uh, gedaan heb. Ja. Dit is een heel informatief boek. Voor de amateurs, maar ook voor de professionals. Ja, want ja, er staan toch weer leuke tips in. En... Uh, de zandvoerders die nu luisteren, die zeggen dat boek moet ik hebben. Moeten ze snel zijn, want ze gaan hard. En waar? Uh, bij de Bruna of uh, bij ons in de slagerij. Kosten voor zo'n boek. Ja, schrik niet. 6,95. Zoveel. Zeg het, zeg het nog een keer. <laughs> Zoveel. Zeg, zeg het nog een keer. Uh, 6,95 euro. 6,95 en dan heb je een fantastisch boek geschreven door Marcel. Het is, het is ongelooflijk. Mooie foto's erin. Uh, allerlei recepten erin. Het, het, is, het, is, het is heel bijzonder. Dit zou iets voor mij moeten zijn. Dit nou, is, is binnenkort vaderdag. Ja, ja, ook, ook de keuze van de barbecue staat erin. Het gereedschap staat erin. Ja. Hoe je een barbecue aansteekt voor beter resultaat. Uh, welke kooltjes je moet gebruiken. Het is, het is uitermate instructief. Ja. Nou, nou heb ik gelezen dat je ook uh, bereid bent om mensen te adviseren op het gebied van het aanschaffen van zo'n uh, ja, apparaat. Klopt. Heb je daar modellen staan in de winkel? Ik heb geen modellen staan. Nee, maar gewoon door een gesprek om te vragen van hoe de mensen in elkaar zitten. Hebben ze tijd om te barbecueën? Van, joh, uh, bent u een sneller koker? Van, uh, joh, ik wil snel even vanavond barbecueën. En geen geduld hebben Sorry. om anderhalf uur te wachten voor een houtskoolbarbecue. Nou, dan ga je toch sneller naar een gasbarbecue. En elektrisch van, kan dat ook? Elektrisch kan ook. Mm. Ja, is dus niet een van mijn favorieten. Dan liever gas. Waarom niet? Ja, ik vind het nog weinig met barbecue te maken. <laughs> ja, het is gewoon een beetje grillen. ja. ja, ja. Uh, ja ik, ik ben er af en toe jaloers op. Want als ik dan door het dorp rijd, dan ruik ik de barbecues. En dan denk ik, ah, oh, wat het is dat gezellig. Zo lekker. En wat is dat leuk. Uh, die mensen zijn allemaal met barbecuen. Je moet je ook. gewoon altijd zorgen dat je een fles wijn bij je hebt. En dan stap je gewoon gezellig binnen. Ja, precies. En dan, uh, <laughs> maar ja, dan moet je weer allemaal op <laughs> wachten. Je... <laughs> nee, maar als het al zo lekker ruikt waarschijnlijk hoef je geen anderhalf uur meer te wachten hoor. Want dan dat ligt dat vlees er al lekker op. Nou staan jullie bekend als de, de zaak met, met een, een enorme voorraad. en soort uh, vlees en dergelijke. En dat jullie ook alle tijd nemen om adviezen te geven. Van wat voor soort vlees je zou moeten nemen voor een barbecue. Ja dat is natuurlijk bij iedereen persoonlijk. Van uh, waar houdt u van? Houdt u van kip? Houdt u van rundvlees? Houdt u van lamsvlees? En uh, bij elke soort vlees hebben wij gewoon meerdere varianten. Gewoon. Wat is nou het meest voorkomend dat men koopt? Rundvlees. Rundvlees. Ja. En waarom? Ja. Snel klaar? Sneller Snel... dan kip? Ja, oh ja. ja, tenzij de kip voorgegaard is. Hm. Maar dat kan ook nog. Maar kip is een van de soorten vlees die wat langer moet juist. Hm. Want kip moet gewoon gaar. En als je dan bijvoorbeeld een kipfilet neemt, ja, die moet toch wel twintig minuutjes hebben. En Zo lang? ja. Ja, het ligt aan een dun kipsnieteltje niet, maar een dikke kipfilet wel, ja. die 20 minuutjes hebben. En ze, ze zeggen nog gevaarlijk ook, een kip moet echt euh, alles met bacteriën... Ja, het op moment het moment dat die in. gaar is, is het absoluut niet gevaarlijk. Oké. Okay. Okay. En wat ik belangrijk vind, de lekkere sausen erbij. Ja. Ja, die verkoop je ook. Ja. Ja, en anders, in het boek staan er ook een stuk of 7, 8 om ze euh, lekker zelf euh, te gaan knutselen. Ik begin trek te krijgen. <laughs> ik begin echt trek te krijgen. Ja. Maar jullie bereiden ook alleen maaltijden hè, in de zaak. Ja, klopt. Komen er, uh, kom er misschien nog meer boekjes? Nog, nog meer boekjes? Nou, heel, heel misschien... Uh, mijn gedachten gaan wel uit om meer te doen met vleeswaren op dit moment. Dus uh, om vleeswaren meer te gebruiken in de salades en uh, in de keuken. Gewoon uh, buiten het broodbeleg om er meer mee te doen. Mm -hmm. Dus daar, daar zijn we wel een beetje mee bezig, mag ik verklappen. Ah, <laughs> Leuk Luisteraars, wilt u dit boek hebben met uh, praktische instructies voor de barbecue... ...maar ook wat er op moet, de barbecue? Ga naar Marcel toe, uh, op de Grote Kocht. Daar is het boek te koop, 6,95. En, en is Marcel toevallig heel druk bezig met klanten, loopt dan naar de overkant naar de Bruna. Ja, of Hans staat achter een blok, die uh, weet er ook alles van. En uh, neem dat boek, een mooi vaderdag cadeau, een ideale informatie. Tom? Lijkt me wel, ja. Jij zit te bladeren. Ja, ja, maar, ja maar waar ik woon mag je niet barbecueën. Is dat zo? Je ja. oh. mag ik niet op strand barbecueën? Ja, op het strand wel, maar. Uh... Nee, mag ook niet. Nee. Op strand mag je ook niet barbecueën? Nee, nee, nee, nee. alleen met de strandtinten. Dat vindt Wilfried is niet goed. Nee. Jongen, jongen, het dus mag alleen maar thuis als je een klein tuintje hebt. Maar ja. je hebt ook kleine barbecue's. Hè? Je hebt ook ja, die wegwerpbarbecue's, bar ja. is dat wat? Dat is bijzonder goed om ja? één tot twee keer te barbecueën. Ja, gaat heel goed. Het is dus echt heel simpel, je haalt de verpakking uh, los en uh, je steekt ze aan, je wacht heel eventjes en je kan zelf barbecuen. Hmm. En uh, ben je met z'n drie of met z'n vier is dat echt heel leuk voor een keertje. Kijk, weer een, Kijk. Weer ja. een tip. Want als je briketten moet loskopen en uh, een beetje aanmaakblokjes en dergelijke, dan ben je bijna al meer kwijt. Ja. Dan zo'n die geloof ik ook 695 of zo. dan heb je hartstikke leuk barbecueetje. Ook een oplossing. En je hoeft niet schoon te maken. Ook niet. Yes. nee je moet hem zo weg. Ja, dat is ook altijd <laughs> lekker natuurlijk. <laughs> dus een wegwerpbarbecuutje plus een boek? Ja, zie je op 13,90. Nou, dan zit je op 13,90 en ben je klaar. dacht ik cadeau wordt steeds leuker hè? Precies. <laughs> moet je moet er wel wat vlees bij krijgen, Pieter. Oh ja, oké. Okay. Maar je hoeft niet af te wassen. Dat scheelt ook. <laughs> we hebben ook weer wegwerpbestek voor wegwerpbordjes. Dus, ja. We wensen je erg veel succes met het boek. Je bent een, je uh, een schot in, uh, in de roos. En uh, ik denk dat er vele vaders zijn die zeggen tegen een echtgenoot: ga even uh, Marcel langs. Uh, het, uh... Ik hoop het. Perfect. Daar doen we het voor, voor de, voor de aardigheid. Goed gedaan. Nou, graag gedaan. Bedankt voor je komst. Uh, Oké. Okay. Zo, ik heb een beetje heb uh, een muziek. Ik heb het een beetje in de extremiteit getrokken hoor. Dat snap ik, ik heb me wel al voor we <laughs> Maar een groot, waar, ja? Ja, een groot deel is waar hoor. Ja? een groot deel. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Marian Koekoek met het NOS Journaal. Bij het olielek in de Golf van Mexico stroomt nog steeds olie. Gisteren werd gemeld dat BP erin was geslaagd het lek voorlopig te dichten... maar de oliemaatschappij zegt nu dat er meer tijd nodig is... Met een mengsel van zand, olie en rubber wordt geprobeerd het gat op 1500 meter diepte dicht te krijgen. BP zegt nog steeds hoop te hebben dat het lukt. Zodra het gat dicht is, wordt er cement opgestort. Er stroomt nu al 40 dagen olie uit het lek. Het transport van Nederlandse olieveegarmen naar de Golf van Mexico is door vervoersproblemen een dag vertraagd. Er is vandaag geen geschikt vliegtuig beschikbaar om de zware apparatuur te vervoeren... Morgen worden twee veegarmen overgevlogen, dinsdag de overige vier. Ze worden in de Golf van Mexico ingezet om de olievervuiling te bestrijden. Dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse regering. De mechanische armen verzamelen de ruwe olie en pompen die vervolgens op. Op het station van Naardebussum is een jonge vrouw zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. De vrouw wilde in een trein stappen, maar kwam tussen de trein en het peron terecht waarna de trein ging rijden. Niemand heeft gezien hoe het ongeluk precies is gebeurd. Het treinverkeer van en naar de bussum ligt voorlopig nog stil. Het dodental van de aanslag op een trein in India is opgelopen tot bijna 100. Bij het bergen van de trein zijn afgelopen nacht nog eens 27 lijken gevonden... waarmee het dodental op 98 komt. Vermoedelijk liggen er nog zo'n 20 lijken in delen van de trein die nog niet zijn doorzocht. De trein ontspoorde gisteren in West-Bengalen nadat terroristen een stuk rails hadden opgeblazen... De trein kwam op een ander spoor terecht waarna er een goederentrein trein tegenaan reed. Een groep Maoïstische rebellen heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Dan nog het weer vanuit het westen bewolking en in de middag regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen buiig en met 15 graden vrij fris. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland. Ja, rechtstreeks. Hè. En waar de koffie. Gratis koffie wordt geschonken door Yvonne Roos inderdaad. Wat, gaan we de, de tweede... deed. Wat gaan we de tweede uur doen? Uh... Nou, de eerste gast die schuift al aan tafel. Uh, wethouder Gert Tonen. We gaan met hem onder andere praten over vrijwilligers en de vrijwilligersnota. Daarna om uh, uh, even voor half twaalf gaan we praten over de grote voorja nee, voorjaarsmarkt. Ja, voorjaarsmarkt. En om 10 uh, uh, over half 12, over half 12 gaan, gaan we met Els van Betten over het Alzheimer Café en uh, gaan we zingen en dansen. Zingen en dansen met dementerenden, maar eerst nog even een stukje muziek.